Willem Frederiks. Nee, koud. Nou, eh, Hans Wiegel dan? Eh, nee, nog kouder. Jee, tante Ali. Ja? Moet ik nou alle mannen die er dus zijn gaan opnoemen? Ja, kom op, kom. Op, kom op. Eh, eh, Nou, Prins Willem-Alexander. Nee, nee, nee, nee, fout. Maar, maar wel iets met Willem. Oh. Dus denk groot. Hè. Denk eh, groeien. ome Willem. En eh, wie? Willem Nijholt. Wie? Wie? Vraag je aan mij wie? Je wilt toch niet gaan beweren dat je Willem Nijholt niet kent? Nou, eh,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 En weet je hoeveel toetsen er blijven hangen? Ach, een beetje fout. dat hebt wel zijn charme. Hè? Maar goed, <laughs> euh, subsidie. Als het gratis is, dan ben ik helemaal voor. Ja, zelf geregeld. Helemaal gratis en voor niks. Een echte van je vader ja, en hij? alleen jammer dat hij nou weer zo niet wordt. Leo, Leo nou is het genoeg hoor. Ja, Kom eens een pilsje drinken. Die piano hoeft niet meteen kapot, ja. Hè? Ja, dat was kennelijk wel interesse voor jullie oude piano, want toen ik langsliep zag ik dat hij al weg was. Ja? ja. Nou, volgens mij heeft de ding er nog in vijf minuten gestaan, dan. Ja, Ja, wij echt geen licht op zakengebied hoor. Die zitten nou gratis en moet niks op piano buiten. We het ding net zo goed kunnen verkopen. Pa, daar krijg je geen 10 euro. Er is altijd wel een stumper die erin stinkt. Wat zul je nou? We hebben gratis en voor niks een spiksplinternieuwe piano. Zo. Goedenavond. Goedemorgen. Oh dag, meneer. Daar ben ik dan, Erik Zwartjes. Oh, hallo. Ik ben Toos. Zal ik maar meteen beginnen dan? Waarmee? Wat gaat hij nou doen? De rare vent, zal ik nu wel even... Nou ja zeg, Kijk moet je nou, nou toch zien? Kijk nou! Ja. Wat is die bent? Hij ruikt hem er zelf en de piano druk af. Alsof hij nou zo veel bij te spelen. En jongens, jongens, volgens mij is dat Chopin. Ja, Dat maakt me niet uit hoe het heet Ali. Maar hij heeft wel leven. hè? Zou maar hier binnen te komen en een beetje pianodag gaan zitten oh, te spelen zeg. Oh, zet? wat mooi, wat een man zegt. Prachtig gewoon. Oh, zou die geen moeie files krijgen? Oh, je hebt wel een beetje gehad. Ga maar eens op huizen. Nee, hey, doe nou niet zo gek. Je gaat nooit zo vroeg. Dat gaat dingel al aan mijn hoofd. Ik krijg een beetje kop en van. daar hoor.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 dan vandaag bij mij een uh, passie plegen. Ja, Willem hoor? Ja. nooit oh. nog gehoord. Ja, hallo, maar even serieus jongens, dit is toch niet normaal? Hey, nee, normaal is het niet, maar uh, nou, misschien is hij wel een beetje in de war. Dat hij de kip met zijn eigen huiskamer verwacht bedoelt? Nee nee, nee, nee, weten jullie nog dat er een paar jaar geleden een pianist is aangespoeld aan de Britse kust? Uh, die, die man die niet wist wie die was. Oh, ja. oh, oh en ja. dit zou hem dan dus zijn. Hm. Nou dan weet hij nu in ieder geval weer wel wie die is. Zwatjes, zei hij toch? Nou ja, ik probeer ook alleen maar logisch na te denken. Ja. O, oh, jongens, ik weet het al. Misschien is het wel een autist. Ja, net als in die film Re man met uh, Dustin mij. Weet je nog? Die zijn vaak heel erg getalenteerd in het ene... Nou ja, die autist ook niet. Het moet nu maar eens afgelopen zijn. Wat een onzin zeg. <middels> Zeg dat die ophoudt. Nee, nee, niet, niet, niet doe, pa. Ik weet uh, ik het wel. Hey? Uh, uh, uh, sorry. Meneer, ik, Wilt u mij niet aanspreken als ik midden in een stuk zit? Oh, uh, sorry. Maar uh, hoe lang denkt u eigenlijk nog door te gaan? Tot sluitingstijd natuurlijk. Oh. Hij wilde mee dat hij tot sluitingstijd doorspeelt. Nou, dat is toch wel een gek, hè? Ik wil de politie. En wat wil je dan zeggen? Er zit hier iemand zo prachtig piano te spelen. Ken u hem even komen arresteren? Nou, ja. ja, Dit is toch raar? Ik denk inderdaad dat Tante Ali geluid. Tja, dat die man eens van woordje getikt. Nou, misschien moeten we maar het uh, gesticht bellen. Hij zou wel weggelopen zijn, of wel niet? Oh, en welk gesticht had je in hè? Wat voor begaafde muzici? Hm? Zeg, wie zit daar nou zo te pingelen? Ik kan geen krant meer lezen boven. Dat is Erik. Ja. Chopin, zeggen ze. Erik wie? Erik de pianist. Hij is waarschijnlijk een autist. Ja, ja, aangespoeld op het strand. Ja. Hij heeft Leo al weggejaagd. Die werd er helemaal kriegel van. Maar, maar dat kan toch niet zo, zomaar? Ik zal hem zeggen dat hij moet stoppen. D nou, meis, dat, dat ja. heb Sorry, ik al meneer, geprobeerd. Sorry, maar... u even alsjeblieft even ophouden? Wat heb ik nou zojuist gezegd? Ik wens niet gestoord te worden tijdens mijn spel. Ik zou overigens graag een glaasje droge witte wijn willen hebben. Dat lijkt me wel het minste. Uh, sorry, ik begrijp dat u uh, autistisch bent en aangespoord op een strand of zo. Dat is heel bevelend voor u. Maar deze piano die is echt nieuw. Weet u dat? Ja, tuurlijk weet ik dat. Waarom denkt u dat ik hier ben? Uh, tja, kijk, dat weten ze dus eigenlijk niet zo goed. Om uw cultuur te brengen natuurlijk. Oh,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 <laughs> wat is je toch een grappige familie, Marty? Ja, ik weet het. Nou, zo grappig ben ik toch helemaal niet. <laughs> weet je wat? Jullie krijgen van mij kaartjes voor de première. Oh, oh, wat aardig? Dat is, dat is een aardig van mij, oh. als het maar niet op een voetbalavond is. Hè? Nou, nee, nee, nee, niet dat ik een plezier wil bederven, hoor. Maar eh, uh, <coughs> wat anders, eh, uh, uh, Toers. Ja? Uh, wat ga je er nou aan doen? Waaraan? Nou, aan die pianist.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 En nu kuste die ook mijn andere hand. Kind. Nee, nee, haar hand. Niet haar kind. En toen, toen, toen raakten we aan de praat. En ik heb hem verteld over mijn theaterleven. Ik bedoel, het is natuurlijk maar een bescheiden verhaal vergeleken bij dat van hem. Maar hij was een en al aandacht. Oh, zo geland. Heerlijk. En weer zo'n mooi pak aan, zeker? Ja, van zijde was het. Helblauw. Nou ja, alleen een man als Willem kan dat hebben, hè? Precies. He.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 Nou, wij zijn van mening dat we de andere wijken hem niet mogen onthouden. Ja, nou, nou, ik bedoel eigenlijk dat we hem niet meer hoeven. Nee, uh, één avond was meer dan voldoende. Wat? Oh, M maar waarom geen jazz dan? O of beter nog uh, eentje die een leuke, lekkere deuntjes kan, hè? Oh. Nee, u ook nog een fijne dag. En, en, en? Zonder pianist hebben we ook geen recht op de piano. Oh, zeg. Is de kus hey Leo. Hallo, hallo. Hey nou, ik vind het belachelijk. Is die gauw zijn vertrokken? Ja, maar vanavond komt die weer, Leo. Oh, dan ben ik pluiten. Ja, dan maar die piano ook de deur uit, hè. Want direct raken we al onze stamgassen kwijt. Maar als ik Ali mag geloven, krijgen we binnenkort een nieuwe klant. Een ja, uh, Willem Nijho, -holt. die... die.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 Als u mij dan vraagt om smartlappen te spelen... dan vind ik het ronduit beledigend. Ga je het nou even proberen, hè? Ik heb hier een boek met een paar hele leuke duintjes. Er sprake van. Het is me wel duidelijk dat u niet van mijn kunst gediend bent. Ik ga... En, uh, nou? Oh, nee, nou... Nee nee nee, nee, nee, nee, speel, ja, speel nog eens wat. Als u geïnteresseerd bent in klets, muziek, dan moet u in Café de Gulle Hond zijn. Daar speelt een collega van mij, clarinet. Goedenavond.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 Het ons vaker weer opgeven, Toos. Zo'n gemeenteproject. Lekker een rustige avond. Ja, die hebben we nu wel vaak genoeg ingepijperd. <laughs> ik vind je zo lief als je ongelijk niet kunt toegeven. Ik heb ook geen ongelijk. <laughs> nou, nou, En wat nu? Ach, die komen morgen toch zeker vanzelf allemaal wat terug. Ze willen ons gewoon een beetje stappen. Hé, hey, wie zie ik daar nou lopen? Die kop, he, die komt me op de een of andere manier hartstikke bekend voor. Ah, oh, verrek. Oh, nou weet ik over wie tante Ali het had. Is dat niet, uh, is dat niet die Willem? Ook oh, Willem Reus. Het is al lang dood. Nee, die bedoel ik toch ook niet. Willem Duis dan? Nee, ook niet. Ach, hoe heet die nou toch? Um, iets met musicals. In een stoel. Oh, Willem Nijhoog bedoel je. Hoe weet jij dat nou? Nou, gewoon. Oh, uh, Hallo. doen ze? Ga met Mami naar de gym. Ja, ja moet je doen, Mami. Kijk eens ja. hoe mooi Davids lichaam is. Al die spieren. Ja, ja, ja. ja. Hier, drie pilsjes van het huis. Oh, dat Dank hoor ik raak. Ik kan je vast vaker komen. Altijd welkom, natuurlijk. Zeg, Tienus, Spel je ook jazz? Nou, deze doet tenminste de niet zo moeilijk als die pianist ons. Heerlijk. Het is een goed idee om hier naartoe te gaan. Weet je, soms vergeet ik gewoon wel eens dat er nog een wereld buiten de kip is. Oh, ja, maar ik had een beter betere avond willen wensen. Goedemorgen. Nou, zeg maar, middag. Ja, uh, ja nou, ik moest even bijkomen hoor. De hele nacht gefeest in de gulle hond. Oh. oh ja, daar hebben ze prachtige muziek. Heel fijn voor je.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 Nou, ik weet het niet mee, hoor. Uh, hij is wel erg gammel. Ja, maar wat maakt het uit? goedkoop krijgen we er toch in. Oh, hij is trouwens wel een uh, tientje duurder geworden. Hé, hè? Hoezo dat? Ja, er is nog een liefhebber. En uh, die heeft 55 geboden. Dus wel. als jullie hem willen, dan moet je 60 bieden. Nou, ik geloof uh, er helemaal niks van. Nou, nou ja. Ja, voor u tien ander, hoor. Dus... Uh... Nou ja, la la laten we het maar doen. Anders krijgen we toos op ons dak. En dat willen we niet. Nee, nee, nee, nee. Dat willen we niet. Het is alleen wel jammer dat een paar van die toetsen blijven hangen, vind je niet? Ach, wat maakt dat nou toch uit voor een kroegpiano? We nemen hem gewoon. 60 euro cash in het handje. Mooi zo. Eh. Nou, wat kan ik voor je inschenken, eh. Tante Ali? Nou, doe maar een uh, rode bes. Hmm. Zeg, wat ik je dus de hele tijd al zeggen wilde. Ja. Gisteravond is die langs geweest. Wie? Die Willem. Welke wil? Nee. Jawel.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 Uh, oh, wat ja, is Oh, even, oh, oh. omhoog, dan schuif ik even dat hondje eronder. Hondje eronder? Ja. Plan, wat heb een plan? Dat is een plan. Met wieltjes eronder, dan loopt hij beter. Zeg dan een plan met heel, oh, hier. Ja, hij zit eronder, dan ja. hou oh, oh, hem nu vast. En ja, ja ik hou hem vast. Ja, natuurlijk hou ik hem vast. Dat ding ja, zwaar, zeg. Ja, ja, ja, ja nee, nee, hij loopt nu door. Ja, ja, ja. ja. Ja, dan nu maar zak. Zit jij nog zin, mee? Zin, zak, zak! Ja, ja, ja! Au. Wat een je? Wat ernaast? Oh, oh. Is het gelukt? Uh, ja, het ja, is gelukt. Het is gelukt. Hey, hey, hey. Geweldig. Nou, dat, uh, 60 euro, hoor je ervoor hebben. Oh. Hey, hey. Maar nou hebben, nou hebben we tenminste weer een piano. Ja. Uh -huh. En voel voelt eindelijk weer vertrouwd. Wacht eens even. Wat? wat? Dat is wel heel vertrouwd. Nou, ja, Maar, maar, wat ja. bedoel je? Ja. Wat? Nou. Wat is er nou? <laughs> Waarom loop? <lag je>? Oh. <laughs> oh, uh. oh, nee. Oh. <laughs>